In Culemborg is gisteravond een militair aangehouden omdat hij mensen met de dood had bedreigd. De marechaussee hield de man van 25 al een tijdje in de gaten met een observatieteam. Hij is in zijn eigen huis opgepakt. De marechaussee heeft een militair opgepakt voor verschillende diefstallen op de kazerne in Schaarsbergen bij Arnhem. De Rotterdammer van 22 zal onder meer laptops en telefoons hebben gestolen. Er werd gisteren opgepakt. Tijdens het onderzoek werden onder meer rookgranaten van defensie gevonden. De marechaussee sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden.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 Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetenwouderdorp 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentenot 3. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 4. A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5. Aan de andere kant is een ongeluk gebeurd vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrigseplein en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 dat Right where yours fit perfect